Een middernacht, zondag 24 juli, dikte Hark met het NOS Journaal. De verdachte van de aanslagen in Noorwegen heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Volgens de Noorse politie heeft de man van 32 toegegeven dat hij heeft geschoten op het eiland bij Oslo, waar gisteren zeker 85 doden vielen. Over een motief is nog niets gemeld, maar bekend is dat de verdachte extreem sympathieën had. Volgens een advocaat vindt hij het gruwelijk wat er is gebeurd... maar was het in zijn ogen wel nodig. Hij is bereid om maandag aan de rechter uit te leggen... waarom hij tot zijn daad kwam, zei de advocaat. Breivik wordt ook verdacht van de aanslag met een autobom... eerder gistermiddag op een regeringsgebouw in Oslo. Daarbij kwamen zeker zeven mensen om het leven. De Britse zangeres Amy Winehouse is doodgevonden in haar flat in Noord-Londen. Maand geleden brak ze in België door een optreden en een concerttour af... nadat ze door het publiek was weggehoond omdat ze stom dronk op het podium stond. Winehouse komt met drank- en drugsproblemen. Of haar dood daarmee te maken heeft is nog niet duidelijk. Amy Winehouse was 27. In een ziekenhuis in Wiert is de zanger en tekstschrijver Johnny Hoes overleden. Hij schreef meer dan 5000 meezingers en levensliederen... en werd de koning van de smartlab genoemd. In 1961 had hij zijn grootste hit met Och was ik maar bij moeder thuis gebleven. Er werden 450.000 exemplaren van verkocht. Johnny Hoes, die ook platen produceerde van de zangeres zonder naam En Doe Maar... is 94 jaar geworden. Een treinongeluk in China heeft dan zeker 32 mensen het leven gekost. Er zijn meer dan 100 gewonden... Een hoge snelheidstrein ontspoorde op een brug... door een botsing met een andere trein. Twee wagons vielen in een rivier. Volgens Chinese media was een van de treinen geraakt door bliksem... waardoor hij steeds langzamer ging rijden. Een andere hoge snelheidstrein botste achterop. Het weer dan nog bewolkte op veel plaatsen regen en wind. In de noordelijke kustgebieden zware windstoten. Ook overdag onstuimig en regenachtig... bij temperaturen rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN, De Overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij De Overnachting. Elke week interview ik iemand die op een hotelkamer even tot rust mag komen. Even tot bezinning van afgelopen week. Of we kijken uit naar de komende periode. Of we praten gewoon over het leven. En deze week herhalen wij een van de meest bijzondere afleveringen van De Overnachting. En dat doen we speciaal omdat deze man al drie weken lang majesteus op televisie is. Ik heb het natuurlijk over Mart Smeets met zijn avondetappen. En Mart moet met pensioen. Maar wil nog niet met pensioen. Want in Mart zit nog zoveel energie. En dat merkten wij. Die decemberavond in het Hilton Hotel in Amsterdam. Het werd een mooi gesprek. En daarom, omdat morgenavond de laatste avondetappe is, gaan we dat gesprek herhalen. Hilton Hotel, Amsterdam, achtste verdieping. Ik klop op de deur en de deur gaat open. Dag meneer Smeet. Ik word meneer genoemd. Ja, gaan we gewoon we gaan in, het, in het hoekje zitten? Je, en jij ze, nou we gaan in het hoekje zitten. Dan wil ik wel eerst nog even, we zitten oh, hier op de zesde verdieping. Het, ja. het uitzicht, ja. Nu moeten hey. we voor de radio duidelijk maken wat we, wat we doen. Nou. We kijken op Amsterdam Zuid uit. Ja. Het is een historische plaats dit. Je kijkt, je, aan de horizon zie je dus dat, dat, dat nieuwe gedoe. De al die as. banken, de Zuidas. Dat is niks. Ik heb hier... Uh, ik kijk nu op een wijk waar ik uh, heel lang gewoond heb. Het gekke is dit. Ik, ben, ik heb nog nooit van mijn leven in het Hilton Hotel geslapen. Maar, maar waarom maar, zou je ook? Want als je daar je huis had, ging en, je en, hier En, slapen. en want hoe ver was het van hier dan? Hemelbreek, ja? 500 meter. En hoe lang heb je daar gewoond? Daar een jaar of vijftien. En dan iets meer naar links een jaar of tien. En nog eens links een jaar of twintig. Dus dit is, dit is ik kijk nu over mijn jachtvelden uit. Nou, en je kijkt natuurlijk ook een beetje over de jonge jaren van uh, Smeets uit. De, de, brengt dat wat weemoed in zich? Nee, want ik, ik, ben, ik ben te oud om weemoedig te worden. Oh, dat, is, dat is erg. Ja. Ja, je nee, dat, nee, dat houdt op bij vijftig of zo. Nu word je heel felrealist. Ja? Jawel. Nee, ik, ik, ik vind het wel leuk om dit te zien. Dat moet ik wel, wel zeggen. Ik, ik bedoel, ik weet hier alles. Hier op de hoek, dat huis wat je daar ziet, dat moet ik even uitleggen. Er zat een heel lelijk jaren. 70-huis. Daar woonde de voorzitter van DWS. Voetbalvereniging. Dat weet ik nog heel mooi. Um, en uh, hier sliep Toon Hermans. Altijd. Als hij uh, in Carré. In dit hotel? ja, ja. ja. Oh, Toon ziet. sliep altijd in dit hotel. En dan zei mijn vader, en die woonde dus ook in deze buurt: dan zei hij: uh, Toon treedt op, dus je kan toon verwachten. Dat bedoelde niet mee dat je dus toon tegenkwam hier op straat. Dat was zo. John Lennon hier, ik heb hem nog buiten gestaan. Ja, John Lennon, ik ben net nog even op zijn kamer wezen kijken. Nee, ik, de, ja, ja. Ja, ja, ik vind, ben toch, toch een grote Beatle fan Het ja, is ik, fantastisch dat je weet dat, hotel, het, dat kan, kan, dat kan ja, het uitnutten? en het is een prachtige kamer. Het is de bruidsuite En ja, je, nou, ze hebben hem helemaal in een andere stijl gebracht. Maar ja. je ziet daar de foto's en ja, zo'n ja. historisch moment. Maar heb, was jij op die kamer ja, ja, toen? Ja, nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Dat zou voor het verhaal mooi zijn van dit programma. <laughs> maar dat is, dat is me niet gelukt. Ik heb wel buiten gestaan en ik wilde van alles. Ik wilde, wilde interviews. Maar dat, dat, dat, dat is me niet gelukt. Maar het was, ik kan me wel herinneren dat degenen die hier wel naar binnen mochten... dat waren dus mensen van het, van het NTS-journaal. Nog geen NOS, ik denk dat het NTS was. Dat waren mannen met, met keurige brilkriemenhoofden en, uh, en jasjes aan. En die mochten dan, zittend op het bed, mochten ze vragen stellen aan, aan John en Joko... Ja, dat was mooi, dat ben ik hier wel geweest. En was je jaloers of nee. was je boos nee, nee, dat jij naar binnen Nee, jaloers is een slechte eigenschap. Jaloers zijn, dat, dat heb ik dus niet nodig. Maar als ik nu naar buiten kijk, zoals wij nu staan als, als twee eh, fossielen, ah. dan kijken we naar een witte wereld. En de, hier rust dus nog het laatste stukje uh, veilig Amsterdam. Veilig? Dat, ja, dat, ja, dat is waar. Dat is echt waar. Maar, maar er gebeurt helemaal... heel veel hè, in, uh, hier in, uh, op de Apollo-laan. Jawel, het grootste tuig heeft hier in het Hilton... Uh, zijn barretje Hilton gehad. En hier, hier zijn wat mensen omgelegd allemaal hier in de ja. buurt. Dus alle Klaas en weet ik veel Klaas wat... Klaas Bruinsmaas, hoe ze ook allemaal heten. Dat, dat, dat, dat zat hier. Maar hier, je kijkt op de Oude-Joodse buurt. Ik heb altijd in de Oude-Joodse buurt gewoond. Altijd met mensen om me heen die geloof hadden... in, in een liberale manier van leven. Daar dat, dat kregen we met z'n tweeën nu naartoe. Ja. En dat, dat, is, dat was... Ja, dus geen nieuw Hier zit geen nieuw geld in dit gedeelte van Amsterdam. Dit is allemaal oud geld. Dit heeft nog enigszins beschaving. Het is geen juppenbuurt geworden. Het was, mijn ouders woonden er en mijn, mijn ouders waren keurig, netjes, mooie, mooie mensen. Maar je zei, we kijken daarna als twee fossielen. Maar ik ben toch nog geen fossiel? Maar je moet erop letten tegenwoordig. Waar ben je? Ik ben uh, uit 71, ik ben 39. Dan nou, schiet je aardig op. Nou ja, dat Wat zal wel, maar vind je jezelf wel een fossiel? Nee, ik ben een fossiel met, uh, met, met de geest van een kind. Dus dan is het niet zo erg. Vind ik, denk ik, hoop ik. Je, kijk, mijn, mijn, mijn kalenderleeftijd geeft anders aan dan de manier waarop ik denk. Ja, deze stilte die las je goed in. Nee. Ik pak het dan wel op. Maar, maar dat denk ik echt. Er wordt gedacht. Kijk, zeker in ons vak. En nu gaan we rustig zitten. In ons vak wordt gedacht dat op het moment dat je onbepaalde leeftijd krijgt, dan moet je weg. Uh, ik kan mij herinneren dat Henny stoel moest weg bij het journaal. Waarom? Omdat ze te oud werd en omdat ze te grote borsten kreeg. En dat vond ik toen zo ongelooflijk onterecht en vreselijk dat men zo reageerde. Wakker Nederland deed dat, telegraaf. Hennie Stoel was een van de beste nieuwslezers die we ooit gehad hebben. Dat mens was fantastisch in, in de gevoelens, hoe ze zich uitdrukte... hoe ze de, de mimiek daarbij was prachtig. Maar ja, oké, okay, je wordt ouder. Moet jij ook weg dan? Ik moet ook weg. Voor, voor een heleboel mensen moet ik in Nederland weg omdat ik te oud ben. Maar ben jij dan te oud of moet je weg voor heel veel mensen... omdat je irritant bent op tv? Ik ben niet irritant. Ik ben alleen maar irritant omdat zij niet begrijpen wat ik zeg. En dat is erg als je dat niet aan kan. En dat weet ik dat dat nu weer arrogant klinkt, maar zo is het wel. Wat was er mis met Joop van Zijl? Kan je me dat uitleggen? Werd hij irritant? Helemaal niet. Maar die moest ook weg. Maar, waarom? waarom? Maar Moet heb ik dan, dan fout gezegd? Irritant. Be, be, be, mensen vinden je misschien niet irritant, maar wel arrogant. Nee, arrogant is een ding dat niet bij mij past. Ik was vanmiddag was ik aan boeken tekenen in Rotterdam, in Donkers. Die hele mooie zaak. En er was een meneer uit Capelle aan de IJssel en die zei... als mensen jou arrogant vinden, wil je dan ze direct doorverwijzen naar mij... dan zal ik het tegendeel bewijzen. Maar je krijgt toch heel veel mailtjes en mensen ja. zeggen dat toch? Ja. En als je op internet kijkt en je typt Mark Smeets in al die commentaren. Er zijn, heel, er zijn liefhebbers, maar er zijn ook mensen die jou echt irritant en arrogant vinden. Ja. Doet het pijn als je dat leest? Het is niet leuk om het te lezen, maar pijn doen, dat is wat anders. Want pijn zit in je hoofd. Um, ik snap het niet. Ik snap niet dat mensen iets over mij uh, zeggen... terwijl ze me niet kennen. Kijk, dit, dit, dit radioprogramma wat heel gek tot stand is gekomen... is, is, is een gesprek tussen twee merkwaardige uh, mediadieren... die nu toevallig tegenover elkaar zitten. En jij tast af hoe ik in elkaar zit. Dat is, dat is de lol van een live-programma. Er is niets gerepeteerd. Dit is hartstikke leuk... We hebben allebei een glas wijn voor ons staan. Een afreuze Japanse nootjes. En we gaan een beetje zitten aan hoeren over het leven. En we zijn al via Amsterdam Zuid, via Arrogant, nu gekomen daar. Waar ik op moet zeggen. Ik, wat, wat moet ik daarop zeggen? Ik was laatst ergens op een. En ja, dat vind, het je erg? vind nee, het ik erg. Vind het niet mensen... erg. Je, ik vind dat nou, mensen Iedereen gaat, praat het elkaar is, na. Het is zo dat als, als mens wil je graag geliefd zijn. <coughs> gewaardeerd het worden. Nou, is te veel. Je, maar je wil. Eh, arrogant heeft een bijna. Een negatieve klank. En dat ben ik me wel eens bewust. Over het algemeen trek ik er niet veel van aan. Maar op het... ik was laat... Wat was ik nou? Het was een televisieprogramma. Oh ja, bij Max. Omroep Max. Keurig nette mensen. Niks aan de hand. Eerste vraag is... Ben je arrogant? Ik... En toen heb ik... een tijdje in mijn mond gehouden. Toen dacht ik van... nou, moet ik even over nadenken hoe dat is. En dat ben ik helemaal niet. Maar ik ben afstandelijk. Ik kan een... bijna... Ijzingwekkend koele muur optrekken tussen anderen en mezelf. En ik ben nogal in mezelf gekeerd. En als dat arrogant is, dan laat ik dat zo. Als mensen dat vinden, vind ik het best. Maar, als... maar dat is heel ah, jij raar. Want ik, ik, om... van. ik merk daar niks van. Ik, ik merk helemaal geen afstand. Ook ik kijk heel veel graag, of met liefde, naar bijvoorbeeld een programma als de avondetappe. En dan zie je ook helemaal geen muren die je optrekt. Of nee, dat maar soort zaken. ik kan het wel. En dat vinden ze dus. Kijk, als ik op een perron sta... en dat sta ik nog wel eens, want ik reis altijd per trein... en er komt iemand naar me toe en die zegt van... Uh, mag ik u wat vragen? Dan, dan is bijna mijn, stil. Mijn, tweede, mijn eerste antwoord... is, ja, dat doet u wel. Dan zie je ze zo schrikken. En uh, zou u wat voor mij willen doen? Uh, en dan komen ze met een verhaal dat hun oom... in Lelystad 50 wordt... en of ik daar dan achter de présence wil geven. En dan probeer ik die mensen op een hele duidelijke manier... Op een hele echte, nette manier zelfs om te zeggen van dat dat niet het doel in mijn leven is. En dan roepen ze van, wat ben jij nou een arrogante lul? En dan denk ik, oké, okay, dat vindt u nu, laat maar. Maar die man die praat dat door en die praat dat door en die praat dat door en dat wordt op vakantie. Eh, bij vakanties wordt dat eh, met, met, met, met de, degene die in de trap slapen. Ja, die maakt mee, dat is een arrogante lul. Ja, oké, okay, so be it. Maar als Mart Smeets, maar als Smeets nee, niet me... arrogant is, wat is, wat is Mart Smeets wel? Wat, zijn, wat, wat is Mart Smeets? Wat je tegenover je ziet, een te zware uh, 63-jarige man... die het leven fantastisch vindt en aan alle kanten omarmt... die van rode wijn en zijn kinderen houdt... en de kinderen nog leuker vindt dan rode wijn... die zich helemaal het werkt, nog altijd voor Studiosport... En laat mij nou gewoon mijn dingen doen. En dan vind ik het prima. Ik, ik heb geen enkele neiging om buiten mijn schoenen te lopen. Om, ik heb een lichte neiging om buiten de lijntjes te kleuren. Dat vind ik wel, maar dat vind ik leuk. Een beetje Rick als die mag je altijd zijn. Maar ben je opgewekt, mens? Ja, ik denk het wel, Patien. Ik ben niet gauw boos ook. Ik ben, ben je een mopperaar? Ja, ik kan wel... Ja, mopper, ik ben een monkelaar. Dat, weet je, dat, zijn die, dat zijn van die oude mannen die... Vroeger had je de muppetshow die twee die bovenin zaten. Jij ja, ja, weet ze alle twee. Ja? En dat, dat, dat, <tie> daar lijkt ik een beetje op. Maar dat vind ik ook niet zo erg. Dat, dat, dat, dat zit een beetje aan je, lig, aan je, aan je leeftijd vast. Maar, ja, maar ik zie de dingen wel, wel vrolijk in. Ja. Ik, ben een, ik ben een extreme liberaal. Ik bedoel, Mark Rutte bij mij is een, is een linkse volksjongen. Vergeleken, denk ik wel eens. Ik... Ik geef iedereen het recht om zijn, zijn eigen ideeën te ontvouwen. Uh, wij leven thuis met vrijheid van godsdienst sowieso. Uh, ik heb geen fobie whatsoever ten opzichte van welk volk dan ook in Nederland. Ik vind dat we in een prachtig land leven. En daar heb ik een heel klein rolletje in. Nou, een heel klein rolletje. Nee, nee. Ja, je nee, nee. moet jezelf nee, nee. ook niet onderschatten. Ja, je, je bent wel, wel Mart Smeets. Ja, maar dat zegt helemaal niks. Het zegt heel ja, veel, want ik heb je niet voor niks uitgenodigd. Ik ben ook televisiemaker. En als je dan vraagt aan mij van oké, okay, zijn, wie zijn je voorbeelden? Wat zijn de mensen waarvan je denkt van nou dat is tv, nou, dan nou, zeker. Ja, maar Mark goed, Smeets. Meets. Dus ik, je speelt geen kleine rol. En ik bedoel, jawel. dat je zoveel uh, bewondering krijgt en zoveel arrogantie of irritatie opwekt, wil ook zeggen dat je wat betekent in Nederland. Ja, maar toch doe ik niks anders dan gewoon een vak uitoefenen. En dat vak, daar hou ik ontzettend van. En dat wil ik graag. Ik wil graag bewijzen dat ook mensen van boven de zestig dat nog kunnen. Denk ik wel eens. Maar je mag trots Men... zijn op de dingen die je doet oh ja, oh, dat ben ik ook wel. Ik vind, het ook, ik vind het heerlijk om een goed programma te maken. Ja. Ik vind het heerlijk om een goed stuk te schrijven. Um, en, en al die dingen, um, dat, dat draait door elkaar heen. En dat is mijn... Dat is mijn taak, of zo. Dat heb ik mezelf voorgesteld. Je moet een goed stuk op maandag schrijven... een goed stuk op woensdag en een goed stuk op donderdag. Zo zit het in elkaar. Ik moet per week vier stukken... en per maand moet ik er 22 schrijven. 22 stukken. Dan maak ik een, een hoop dingen voor televisie. Laatste tijd dus niet meer in beeld. Of niet zoveel meer in beeld. maar. As we talk, moet ik nu al lang slapen, want ik moet morgenochtend om tien uur weer in de studio en heel veel zitten. Ik doe morgen gewoon Studiosport, dat vind ik heerlijk. Uh, ik heb helemaal niks te klagen, dat is het ergste. Maar krijg je ook genoeg complimenten? Oh ja, van mensen die, die, er, die erom doen, wel. Nee, maar ik kan maar me ook het goed voorstellen: niet, het als, gaat... je zoveel, nee, als je zoveel ja. stukken schrijft en je maakt ook nog een radioprogramma en je komt uh, regelmatig ja. op tv. Uh, op een gegeven moment zeggen mensen niet meer van... hé, hey, wat was je goed op tv? Of hé, hey, wat was dat een, een goed stuk? Hoor je wel, er bestaat toch wel een soort van een laag... In, in, de, in, de, in de kringen waarmee ik dan omga... die dat wel regelmatig tegen elkaar zeggen. Oh, maar dit klinkt heel wel nee, he, laag nee, in de kringen nee, waarin nee, maar dat zijn, nee, ik omga. Nee, ik wil dus eigenlijk... De, ja, de, de taal is niet goed gekozen, met Maar er zijn best collega's die dat zo nu en dan zeggen. Maar die zeggen dat natuurlijk niet hardop. Want dat is not done in Hilversum. Ik weet niet... Kijk, jij, jij zit in die BNN. Dat is een wat, wat, wat jongere club dan, dan, dan wij bij de NOS dat hebben. Maar bij de NOS is het not done om tegen een ander te zeggen... dat hij wat goeds heeft gedaan. Dus je mag pas als Henny Stoel is gestopt met uh, het oh, nee, nee, voorlezen, ik, ik, dan nee. mag je pas zeggen dat ze fantastisch was. Nee, want ik heb dat altijd gehad en ik zeg, ik heb bijvoorbeeld, ik heb het heel erg opgenomen voor uh, Johan Derksen, die dus niet NOS is en van de commerciële is en die in mijn optiek tijdens de wereldkampioenschappen voetbal afgelopen zomer een heel goed programma maakte. Dat vond ik heel goed, maar dat mocht ik niet zeggen. Want hij was van de commerciële en dus niet van de NOS. En dus tegen de NOS. En toen heb ik gezegd, wat een onzin. Ik heb een mening en ik kom voor die mening uit. Ja, maar ik... zeg je dan, geef je dan je mening van... ik vind dat programma heel goed, maar zeg je dan ook ondertussen nee, niet... ik vind het NOS-programma met Jack van Gelder heel slecht. Dat had ik kunnen zeggen, maar dan ben ik dus wel weer zo politiek... om dat niet te zeggen. Maar bij deze heb je toch nog gezegd. Nee. Nou ja, ik heb het ook al eerder gezegd. Ik heb het ook wel met, met Jack zelf besproken toen. Ja. Ik vond, en als we daar nou meteen als een soort van... van keurendienst van waar gaan optreden. Ik vond uh, datgene wat wij in Zuid-Afrika deden, dat had niet de, de, de, de twinkeling, de humor, de, het buiten de lijntjes kleuren, wat ik wel eens zeg, wat Derksen en zijn crew wel had. Nou, dat heb ik uh, gezegd, dat heb ik geschreven, maar dat wordt je niet in dank afgenomen. Wat dat betreft is het, is het, een, is het een echte hele conservatieve pool. Van, van mannen die denken wat, dat ze het weten. In wat doe je daar dan als liberaal? Als je zo, je oh Nee, zegt, maar ik ben enorm liberaal. Ik heb het een zo in mijn zin je, maar, je moet je voorstellen, ik, ik, ik doe uh, schaatsen, ik doe wielrennen, ik doe, ik doe een beetje presenteren, ik doe commentaar geven, ik maak filmpjes. Dat is leuk hoor, als je ja. dat allemaal mag doen. Maar de manier waarop je erover praat, ik doe een beetje presenteren, ja, maar de, ik, ik ja. maak filmpjes. Ja dan onderschat je wel de impact die de dingen die jij maakt uh, hebben in Nederland... of op de Nederlandse televisie. Nee, ik onderschat dat niet. Maar ik downgrade het een beetje. Ja, waarom? A, omdat televisie een wegwerpproduct is. Dat ga jij ook nog meemaken. Want jij, zit nog, jij bent nog bezig met de beklimming van een kool... terwijl ik al lang in de afzink ben. Dus ik heb die hele moeilijke kilometers naar boven heb ik meegemaakt... en ik weet hoe lekker het is als je dan naar beneden kan rijden... Een televisie is een wegwerpproduct. Ja. Er, er zullen een heleboel mensen uh, uh, anders tegenaan kijken... maar dat weet ik uit ervaring. En het is niet zo belangrijk wat een enkeling in Hilversum presteert. Er zijn er een paar die eruit springen. En zo soms lukt het me om echt een behoorlijk, echt een behoorlijk programma te maken. Maar wie maar het spreekt er dan voor jou uit? Wie er voor mij uitspringen? Nou, Henny Stoel bijvoorbeeld ja. was dus iemand die echt formidabel was. Ja. Dan ga ik. Moet ik. Je legt me nu op de, op de gril, hè? Nou ja. Um... Matthijs is een van God gegeven programmamaker. Matthijs van Nieuwkerk. Van Nieuwkerk. Ja. Die zichzelf voorbij aan het rennen is, omdat hij veel te veel doet. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat er een heel nieuw. Genre televisie is gekomen. Het haastgenre. Waar ik dus van onthaasten ben, is hij van haasten. Um... Maar jij zegt hij doet te veel, maar als er iemand heel veel doet, ben jij het toch? Nee, dat is niet waar. Dat is, ik bedoel, ik zit niet vijf avonden in de week achter elkaar, achter mijn adem aan. Uh, dit soort programma's te maken. Nee, maar je zit wel achter die adem aan boekjes te schrijven... columns te mm. schrijven, te monteren... Uh, nee, nee, nee, deze week anders. nog het Maar Thijs is oh. dus goed, want ik kom nu terug bij mijn onderwerp. Martijs is dus goed, die heeft een, een genre neergezet... dat we nog niet hadden in, uh, in Nederland. En dat doet hij formidabel. Hoewel het een autocue-programma is... en dat vind ik verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk om te zien... dat Paul de sneuvelt sneuvelt op Nederland 3... Want hij maakt een programma dat veel beter is... dan dat de kijkers het waarderen. De Maniwodo-show? Ja. Er is een heleboel rotzooi op televisie. Dat geef ik meteen toe. Alle emo-shows, dat zie ik ook niet eens. Daar weet ik ook niks van. Een programma dat me aanspreekt... en wat ik, wat ik goed vind... Nou. dan het feit dat ik nu al zo moet gaan denken. dat is, dat is heel erg. Ik vind Dirk Bolt van de KRO. dat vind ik een goede stukjesmaker. Ik vind Sier de Vos. Ik Ja, ik Ik hou dus ja. niet van dat programma. maar hij, hij, hij weet wel hoe het moet. Sier de Vos vind ik een goeie. Sier de Vos werkt voor. Vroeger werkte hij bij ons. en die is toen voor. Canon Plus gaan werken. Het geld naar Canal Plus te gaan, ja. En die maakt, die maakt hele mooie dingen. Ik vind Kees Jonkind... die bij ons werkte en nu uh, uh, bij de en Hoe heet dat tegenwoordig? Die, die, NTR? Ja, zo heet het NTR, NTR. Kees maakt hele mooie dingen. Maar wa, wat ik wel dat, interessant dat vind... vind, dat, vind ik, dat vind ik televisiemakers die dat toe doen. En jij zei net van nou uh, dat ik nog tegen de berg op ontfietsen fietsen was... en dat jij al heerlijk ja, jij bent, freewheelend ja. naar beneden aan het gaan was. Maar wil Mart Smeets niet gewoon uh, op die berg blijven? Wil je niet op de top blijven? Ja, ik ga hem ook af nu. Ja, ik laat het maar draai je ook weer om en rij weer terug naar het peloton een nee, beetje dichterbij. Wil komen. je graag op de top zitten? Nou, ik heb geleerd om goede televisie te maken. Hmm. Zo, zo arrogant ben ik dus wel. Ik heb van mijn leermeesters, Bob Spaak, op aan de journalistieke kant en Martijn Lindenberg aan de productionele regietechnische kant, heb ik geleerd om behoorlijke dingen te behoorlijke dingen te maken. En zo soms wordt behoorlijk goed. En dan heb je mazzel, als dat een 1, 2, 3 keer per jaar is. In de, in de dingen die ik doe. De, de, de grote grotere portretten, dan praat ik over portretten van pak weg. Drie kwartier tot, tot anderhalf uur. Dat is, dat is een moeilijke manier van televisie maken. Maar oké, okay, bij de, bij de VPRO zitten ook wel een paar mensen die dat goed kunnen doen. Maar over het algemeen wordt daar niet meer naar gekeken in Nederland. Hm. Televisie is een wegwerpproduct en moet snel, snel, snel, snel. Lang leven radio, wij hebben een uur. Dat nou, is, dat is fantastisch. heerlijk. Dat is heerlijk. En je hebt een plaat voor mij meegenomen. Ik heb zo'n baan ja, moest... voor jou. Ja. ja um, wat... Ik moest één titel geven. Nou, en je hebt gegeven. The Pretender van Jackson Brown. Daar gaan we nu naar luisteren. there say a prayer for the pretender who started out so young and strong only to surrender pretender van Jackson Brown. Ja. Ik zit hier met de Smeets op de kamer en hij wilde heel graag dit nummer horen. En mijn vraag is dan heel simpel, waarom? Ik heb er ooit gezegd in een hele merkwaardige bui, ik bedoel, dit is al een nummer uit de jaren zeventig, dat, uh, dat moet gespeeld worden op mijn begrafenis. En dat klinkt morbide, maar dat is het niet, want iedereen denkt daar wel eens over na. En dit zal een van de nummers zijn die gespeeld zal worden. Maar degenen die op mijn begrafenis komen... die krijgen een hele leuke, hele leuke dag voor ze. Hele goede muziek, oh. goede wijn. Dus het wordt heel gezellig. Ja? ja? Jawel. Maar het wordt toch geen leuke dag omdat Mart Smeets dood is? Ja, maar ik, ik ga er maar vanuit dat dat wel gebeurt, ooit. Dat, dat zijn er weinige dingen die we niet in handen hebben. En als we je lot trekken, dan, dan ben je eraan. Ben je bang voor de dood? Nee, helemaal niet. Nee, lachend ga ik het tegemoet. Nou, als ik dat nu zeg, lachend. Ik had laatst ook weer een accu-fietje aan het lijf... dat je denkt van, verdomme. Wat had je? Gewoon iets werkte niet. Dat, is, dat gebeurt, slijtage heet dat, geloof ik. Maar specifiek iets? Nee, doen, gewoon binnenin. Het, ja. het werkte gewoon niet zo goed. Dus, en dan schrik je even maar aan de andere kant. denk ik van, ja, we gaan allemaal. En de een gaat, gaat als die heel jong is... en de ander gaat als die 87 is. Maar in jouw boek Top, wat net is uitgekomen... of eigenlijk een paar weken geleden is verschenen... schrijf je ook over Jean Nelissen, die gestorven is. Oh, maar dat is. heeft mij erg aangegrepen. Ja, precies. Het, het, het, um, het feit dat Jean dood is gegaan zoals hij dood is gegaan... dat heeft me aangegrepen. Dus je bent bang voor de manier waarop je gaat? Nee, want dat heb je zelf in handen. Jean heeft zichzelf te pletten gezopen. En niemand kon hem daarvan afhouden. En dat vond ik, dat vond ik beangstigend. Um, en ik heb er ook van geleerd, van Jean dood... dat je, je moet... Als je, hoe ouder je wordt, moet je zorgen dat je niet in een vijver alleen komt te zwemmen. Want alleen is maar alleen. En Jean, en Jean zwom in een vijver alleen. Er was niemand meer die naar me omkeek... dus kon hij ongebreideld de fles als vriendin hanteren. En dat moet je niet doen, want dan ga je aan kapot. Ik bedoel, jij en ik drinken nu een glas. Prima. Dat is een sociaal bindmiddel bijna geworden. Ja? Maar als dat te veel gaat worden... als deze hele tafel vol komt te staan met flessen en glazen... en dat was bij hem het geval... dan is er wat mis. En hij was niet meer te stoppen. En dat heb ik mezelf aangetrokken. En toen heb ik gedacht, van, dat mag dus niet gebeuren. Nooit van mijn leven zal ik zo ver gaan... dat ik alcohol de baas over mijn bestaan laat zijn. Dat kan niet. Dat kan zeker niet, maar... Uh, jij bent zelf ook ziek geweest, toch? Goed ziek geweest. Jawel, ik, ik, had, ik had een kwaadaardig ding en dat hebben ze uit me gesneden. Lang is dat geleden? Dat was 94, dus dat is 16 jaar geleden. Ik, ik leef 16 jaar in overtuim, roep ik. En ik maak ervan wat er van te maken is. En ik ben toen ik wakker werd uit de uh, verdoving van die, uh, van die uh, opera operatie, dacht ik van. Uh, ik, ik had ooit in Kopenhagen had ik een bordje zien hangen. Het is heel gek dat je dat nu zegt, want ik zie het nu heel helder voor me. Dit is het begin van de rest van uw leven. Dat had ik toen. Dat wist ik. Ik wist, nu gaat het gebeuren, nu moet ik er wat van maken. Ik heb nu, ze hebben me één keer teruggefloten, ze hebben wat uit me gesneden. Dat heette uh, kanker. Um, ik ga nu door. En toen deed ik mijn ogen open, het is grappig, toen stond zeggen van Gelder voor me. Dat vergeet ik nooit van mijn leven. Ik, dus je, je zit onder de morfine, je kan niks, je doet je ogen open... en dan zie je die guitige kop van die gozer voor je staan. <lacht> dan moet je lachen, hoor. Maar denk je dan dat je in de hemel bent of in de hel? Nee, nee er is een Joodse hemel. <lacht> nee, dat was zo fantastisch. Dat is echt waar, Patrick, wat ik je nu zeg. Vanaf dat moment heb ik besloten dat Jack en ik zijn vrienden. Klaar hoef je niet over te debatteren, kan je van zeggen wat je wilt... en iedereen heeft daar kritiek op. En ik zeg, jullie kunnen me, we je weet wel, kussen... maar dat, daar komt nooit meer iemand tussen. Hij was er precies op het moment dat een vriend er is. En dat is zoveel waard. Echt, dat, het ontroert me nu. Terwijl ik erover praat, ontroert het me. Dat ik dat, ik dat nog weet. En de, de dingen die we daarna gedaan hebben. Hij krijgt een bak kritiek over zich heen. En dan bel ik hem op en ik ben jarig en dan belt hij mij op. En we hebben misschien zeven keer contact per jaar, maar het is goed. Zo hoort het te zijn. Mooi. Ja, er zijn nog hele mooie dingen in het leven ook. Ja. Um, maar toen jij zo ziek was en ja. toen je geopereerd moest worden, heb je toen ook de dood. In de ogen nee, gezien dan? Nee, helemaal niet. Nee. Maar je zegt wel, ik leef nu in overtuiging. Ja, nee, dus maar, wel... nee, maar er waren, er waren hele knappe mensen die konden dat, die konden dat verhelpen. Er, er moest een stuk uit mijn darmen weggesneden worden... want daar zat dan die, die haard van, van het kwaad in. Dat hebben ze gedaan en dat is prima. Maar je vertelt erover alsof je een presentatietekstje opleest. Ja, maar ik lees ze nooit op. Nee, want ze komen wil... rechtstreeks recht uit mijn kop. Als je dat nog één keer zegt, dan laat ik autocue bij de binnen en ook weghalen. Hey, maar je, je vertelt erover alsof het gewoon. Alsof het, ja, maar zo het was het ook. Is. Zo was het ook. Ik bedoel, wat, wat wist ik nou? Ik wist dat er, er zat een ding, een Polypet had. Dat, dat zit dan in je lichaam en dat halen ze eruit. En toen kwam ik, na jaren kwam ik bij die professor en die zei van het is goed dat we het eruit gehaald hebben, anders had je hier niet gezeten. Nou, dank u wel. Dus is dat overtime? Dat hebben ze goed gedaan. Hoe lang duurt het over? Die duurt nu al 16 jaar? Dit duurt langs... 16 jaar. Hij, ma hij mag nog even duren. Maar goed, er zijn kwalen en, uh, en, en piept en het kraakt allemaal wel. Maar ik, uh, het gaat redelijk wel, moet ik zeggen. Ik heb, ik heb een heerlijk leven ja. En als dat in de overtime uh, voorbij is, en, uh, nou, die, dan gaan mensen naar je begrafenis toe en die hebben een fantastische dag. Ja, dat wordt heel leuk. Goede wijn vooral. Goede wijn, goede ja, muziek. Ja, goede muziek. <laughs> uh, niet te veel sprekers. Jansma moet wel spreken. Ik hoop dat Kees dat weet. Kees, als je luistert. En wat moet hij dan niet, zeggen? Nee, niet te veel. Het gaat niet van. En ook niet van Autocue. Dat is ook wel. Moet wel uit het hart komen. Uh, ja, oké. Okay. Dus, maar moet Jansma dat op je begrafenis doen? Of mag hij dat ook wel eens een keertje doen? Zo, maar nee, maar je Kees nog, en ik twee nog kan horen. Ik heb, Kees, ik heb Kees dinsdagavond gezien in de Raai in Amsterdam. Daar was hij als persvoorlichter van de KNVB. En ik was daar als uh, presentator van uh, het Sportgala. En dan is het net of we elkaar eer nog gezien hebben. Dat is helemaal niet zo, want we komen elkaar zelden tegen. En dan staan we als twee oude, grote, dikke olifanten even naast elkaar. En toen hebben we elkaar ook, en dat gebeurde zoals dat gebeurde... een kus op de wang gegeven. En ik vond dat ontzettend uh, logisch, normaal. Bijna natuurlijk, want genegenheid... En er waren mensen die zeiden dat ze het zo leuk vonden... om die twee oude zakken bij elkaar te zien na zoveel jaar weer. En dan denk ik, ja, dat is dan toch ook een overblijfsel van... Maar wat moet hij dan zeggen op jouw begrafenis? Wat hij ervan vindt. En dat zal hij ook wel doen. En dan zal hij wel kritisch zijn, en dat mag hij ook zijn. Dat moet hij ook zijn. En hij weet waarover hij praat. Want Kees heeft mij op een heel uh, substantieel gedeelte... van mijn carrière begeleid... Beseft, want dat was hij toen. Hij was chef. Belachelijk. Uh, en heeft hij, hij heeft me ook laten gaan. Nee, maar wat moet hij zeggen? Hij hoeft niks te zeggen. Nee, maar dat maakt het niet uit. Nee, nee, nee, nee, Patrick. Dat, dat, maak, dat maak ik niet uit. Hij moet uit zijn hart spreken. Ja, maar je spreken. weet heel goed... Ik je, weet wat hij gaat zeggen. Precies. Maar kan, kan je dan een, een, een tipje van die doodsluier... Nou, nou dan kom je dus die in, die, in die vage bewoording... waarmee jij begon... Uh, van dat mensen mij niet kenden... dat ik een hoog... Uh, hoge werkethiek hanteerde, dat, dat, dat, dat ik dat belangrijk vond. Uh... Maar goed, dan gaat het allemaal over werk. Ja, maar ik ben zo bang, en mijn vrouw zegt het vaak tegen me... dat een, dat, dat bijna parallel loopt aan, aan leven. Dus leven kan je... Ja, nee, nee, nu trek jij een moeilijk hoofd, met je 39 jaar. Want jij, jij, jij blaast nu je wangen vol van... Poeh. Werken is een geven en werken is een goed, goed ding. Maar Martsmeet, ik tussen heb nee, werk. nee, wacht even. Mijn grootvader werkte tot hij ergens midden in de zeventig was en toen pas ging hij die boeken lezen. Mijn vader werkte, ging s' ochtends om acht uur de deur uit, kwam s'avonds om acht uur binnen. Hij was een week met pensioen, toen kreeg hij zijn eerste hartaanval. Toen is hij daarna weer gaan werken. Dat vond hij heerlijk. En toen hij na zijn tweede stop, zijn tweede pensionering, zeg maar, uh, thuis zat, kreeg hij weer een hartafval. Dat zegt mij zoveel. Werk is een heerlijkheid. Dus je hebt dat als je stopt of als je gedwongen nee, wordt... Nee, ik ben niet bang. Dan, dan, ik ben niet bang. Nee, als je gedwongen wordt door de NOS om eindelijk een keer te stoppen, dat je dan direct uh, erbij neervalt. Nou, het zou mooi zijn voor het verhaal, maar het hoeft niet. Er zijn nog een boel dingen te doen. Ja, dan vraag je, wat wou je dat doen? Dan moet ik nog twee boeken schrijven waar ik nu nog niet aan toe kom. Welke twee boeken moet je dan nog schrijven? Nou, ik, ik, ik wil... Dat, dat gaat heel ver. Maar ik, ik, ik, ik schrijf over het algemeen uh, vrij makkelijke boeken... die makkelijk te lezen zijn. Uh, dat is ook geen literatuur, maar lectuur. Maar ik, ik wil ook nog een goed boek schrijven. En uh, een van mijn andere goede vriendjes, Bert Wagendorp columnist bij, uh, bij de Volkskrant, die zegt altijd... neem nou je tijd is. Hij zegt ook dat jij je eigen autobiografie moet schrijven. Dat kan alleen maar je eigen autobiografie je ja. schrijven. Maar dat dat ook moet, dat dat ook moet ja. gebeuren. Maar gaat dat, ga je, is dat ook het nee, tweede dat is, boek is, nee, ik ik wil, nou, misschien dat ik dat, Misschien dat dat wel een, uh, een alter ego van mijn biografie is. Ik wil graag de ontstaansgeschiedenis... van een paar belangrijke sporten gaan beschrijven. Dat lijkt me mooi... En of dat nou gelezen wordt door 129 mensen, dat vind ik niet zo belangrijk. Maar het, het mag geschreven worden. En daar, daar verheug ik me eigenlijk wel een beetje op om dat te gaan doen. En moet het ook... Want, uh, ja, want stel, dat stel voor dat je uh, nu dood zou gaan. En uh, die, die mensen hebben die prachtige dag gehad. Met die mooie muziek en die lekkere wijn. En uh, die goede speech van Kees Jansma. En En hoe langer ja. lang we verder gaan, komt er steeds meer bij die mooie dag. <laughs> um, maar wat, uh, wat laat Mart Smeets van achter? Waar jij trots op bent? Of waar je denkt: van, nou, dat waren het. Een, een kamer met 7000 CD's, 4000 boeken een heleboel herinneringen, krantenknipsels van de jaren 60, 70, 80... Ja, en dat laat nu. je achter. Nee, dat maar laat je ik, ik zelf... achter, nee, maar ik laat dat nou ook achter. En daar vis jij naar een bepaalde manier van uh, doen en laten en werken... Uh, die niet steekhoudend is geweest voor Studiosport, helemaal niet. Maar dat een onderdeel is geweest van wat Studiosport... van de jaren 70, 80, 90 en nu is geweest. Ik probeer in alle oprechtheid op liberale misschien een beetje conservatieve wijze... mensen duidelijk te maken hoe sport in elkaar zit. Dat is het enige. Ik ben geen... evangelist. Dat is het niet. Maar ik wil graag het mooie verhaal vertellen. Nou, dat vind ik leuk. Dat passie overdragen. Is passie overdragen, ja. ja. Ik, ben ge, ik kan gepassioneerd zijn... door bepaalde dingen in de sport. En dat hoeft, dat hoeft niet alleen topsport te zijn. Ik heb wel eens een keer naar een... Softbalwedstrijd gekeken waar mijn dochter speelde. Dat was een hele bewuste keuze, kan ik me nu herinneren. Dat was tijdens de wereldkampioenschappen voetbal. En heel Nederland kwijlend aan de buis. Omdat Nederland voetbalde toen. En toen dacht ik van... Hoe kan ik nu voor Nienke, mijn dochter... waar ik zielsveel van haal... Hoe kan ik voor haar betekenen wat ik eigenlijk betekende? Toen dacht ik, ik ga op die middag dat Nederland voetbalde ga ik naar haar softballwedstrijd Ja, maar dat is een inhaalmanoeuvre. Nee, dat is geen inhaalmanoeuvre. Dat is te makkelijk wat je nu zegt. Dat heb je geleerd uit een boekje waar het ook in staat. Ik heb, ja, dat is een laf, laf antwoord van je. <lacht> ik heb het gedaan zoals ik het gedaan heb. En ik heb er geen spijt van gehad. Ik heb met zeven andere ouders op een tribunetje gezeten. Op een middag dat er twaalf miljoen mensen heigerig naar het voetbal keken. En ik heb een afgrijzelijk slechte softballwedstrijd gezien. En we hadden oogcontact en het deugde. Goed, dus op de dag dat uh, Mart Smeets begraven wordt... hebben we en goede wijn, en goede muziek... en een goede toespraak van uh, Kees Jansma en van je zoon. Ja, ik we, weet dat nog niet over. Nee, bij deze weet je dat. Maar dan begraven we ook een goede vader dus. Ja. En dat is niet arrogant dat ik dat zeg. Ja. En het is ook geen inhaalslag, vuile Rad. Het is wat het is. Ik, ik begin nu, zo ongeveer in deze tijd, begin ik te leren wat echt ouderschap is. Ik geef toe dat het wat laat is, maar het, het, het loopt heel goed tussen ons drieën. Dat is iets wat ik gehoopt had dat dat zou gebeuren. En het gebeurt. Dat is een heel prettig gevoel, ja. En dat uit zich in kleine dingen. Hele leuke kleine dingen. Een softballwedstrijd. Een softballwedstrijd. Een keer bellen. Een keer bellen? Maar, ja, nee, maar een goed, ja, een goed telefoongesprek. We, we pakken voor alles de telefoon tegenwoordig. Dat ding gaat de hele dag af. Maar je moet op het juiste moment kunnen bellen. En Enchek en Nienke kunnen dat. En ik heb ooit gezegd... ik heb GSM heb ik, zo'n ding. Ik gebruik het eigenlijk alleen maar om open te staan... dat als zij wat willen, als ze me nodig hebben... dan kunnen ze me bellen. En ik gebruik hem eigenlijk ook alleen maar voor die dingen. Ik ben een... Ik ben weer als slechtste sms'er. Want ik vind het een onding en ik heb een, ik heb een aversie tegen een telefoon. Maar om met je kinderen te praten vind ik het heel belangrijk. En dat, als je, ik, als en ik, dat ik, je opa bent geworden, heeft dat nog wat veranderd? Nee, dan, dat, daar heb ik niks aan gedaan. Dat, nee, maar, maar geniet je ervan. En zie je... Ja, dat is wel een leuk, een leuk iets. Als je, je ja. zo'n klein uh, poepie ziet en er komt nu weer een poepie aan. Maar dat vind ik dus belachelijk. Dat ik zit dus hier. Dat is, maar maar zie je dan ook dat je nee, misschien even, te veel gemist hebt bij wacht, je eigen wacht, kinderen? Want dat is de vraag? Nee, nee, dus. nee dat is niet waar. Dat is, dat is ook allemaal niet waar. Ik wil teruggaan naar het moment dat ik dacht van even kijken... hoe gek deze wereld in elkaar zit. Wij, wij rijden, uh, wij, mijn vrouw en ik, rijden twee weken geleden in de auto ergens. En het is s'avonds, ik denk 11 uur. En het ANP-journaal meldt dat Minkes Mabers, honky, hockey international... record hockey international, in verwachting is van Tjerksmeester de Hongballen. En toen keek ik mijn vrouw aan en toen zei ik... Het moet toch niet gekker worden dat dat nieuws is in Nederland. Dat is echt belachelijk. Dit is een Albert verlinde truc, heb ik er toen nog bij gezegd, hoewel ik Albert wel respecteer vanwege zijn harde werk. Maar dat is toch geen nieuws. Het is geen nieuws. Het is maar ik bedoel, het is... Onzin. Nee, maar jij hebt wel geprobeerd, als je de passie wil overdragen zoals je ja. wil... je bent gepassioneerd over de sporten, ja. maar ook over de sporter. En zeker ook als ik bijvoorbeeld kijk naar de avondetappen... Je, je, je probeert van de, de sporter een mens te maken. En blijkbaar heeft, is het je zo goed gelukt dat je dus ook uh, te horen krijgt... dat de twee beroemde sporters uh, in verwachting dus, zijn. Uh, ja, dat vind ik dus geen nieuws. Nee, dat vind je dat, geen nieuws. Als ik, als ik daar chef redactie zou zijn, zou ik zeggen dat brengen wij niet. Nee. Dat vind ik onzin. Maar je kan ook zeggen. Je kan ook blij zijn en zeggen. Oh, honkbal. Hockey. En hockey staan en, op de en, kaart. Ja, oké. Okay. Ja, nee, zo, nee. Ander onderwerp. Ja? Ja, want het is, het is kul, het valt onder het hoofdstuk kulberichten. En daar, zijn we, daar worden we steeds beter in in Nederland. Zelfs, ook... zelfs de, de, de, de apostelen van de avondtelevisie. De heren Pauw en Witteman ja, maken zich schuldig aan kul -televisie. Ja? Ja, vind ik wel. Genant. Vind je het losers? Nee, het zijn geen losers. Het zijn vakmensen. Ja. Het zijn geweldige vakmensen. Maar hun onderwerpen tegenwoordig die zijn ook al uit de emo-hoek. Mm. Dat hoeven ze helemaal niet. En maar dan zeggen ze misschien, ja, maar die samet gewoon jaloers. De ben is niet jaloers op wat zij doen. Want zij doen niet wat ik doe. Hm. Zij weten niet hoe leuk mijn leven is. Nee. Maar jij maakt toch ook emo-tv? Nee. Zo'n ik... avondetappe is toch ook nee, mooi? Dat dat het, het, nee, het niet... nee, dat is niet waar. Nee, dat is het beeld wat het doet. Het beeld van de avondetappe is bepalend. En soms een gast. En het En het ik prik. wil... En, nee, ik, dat, ik, dat geef ik je dan wel mee. Ik, ik wil wel eens een iets te lange pauze laten vallen... of een iets te pregnante vraag stellen... waardoor je een sfeer krijgt... Die naar privé neigt. Dat ben ik met je eens. Ze zeggen wel eens. Vroeger was dat. als je normaal lang genoeg je mond houdt in een interview. dan begint iemand wel te huilen. Het gaat mij niet om de mensen. Helemaal niet. Bijvoorbeeld. Uh, morgenmiddag zenden wij een portret uit. van Paulien van Deutenkom. schaatsenrijdster. En die staat voortdurend op het punt om te breken. Dat zie je ook. Zo vanaf de. Pak weg, 17e tot en met 22e minuut, is dus vijf minuten lang in het programma, staat ze op het punt om te breken. Mooie, grote, natte ogen. En ik zie dat ze vecht. En het is een hele kleine moeite om dat dan over dat randje te duwen en dan komen er tranen. Maar ik doe het niet, want ik respecteer dat te veel. Dus wat dat betreft heb ik ook geleerd. Maar jij vindt dus dat bijvoorbeeld Pauw en Witteman... te veel op zoek gaan naar emo-TV of misschien ja, er zitten te veel mensen. verschrikkelijke dingen in. Ja, maar of te veel naar de mens achter de sporter. Nee, of de politieke nee, nee. Of... nee, nee. De, de, de, in sport zijn ze overigens niet goed genoeg. Maar uh, uh, ze zoeken onderwerpen waarvan ik denk. Nou jongens, alsjeblieft, kom op. Die hele Joran-situatie, dat, dat, dat hoeft daar toch niet in. En zelfs het vertrek van Femke Halsema, gisteren, hoewel ik er met plezier naar gekeken heb in de herhaling. Uh, dat was. Nou ja. Een roze lintje eromheen. En je kan het bij de voor als kerstgeschenk krijgen hoor. Nou ja, voordat je nog harder gaat roepen dat dit een kulgesprek uh, wordt. Ik heb in nee, ieder geval maar... een plaat voor jou uitgekozen. Ik ben En dan wil ik toch even. Ja, nou ik heb voor jou uh, uitgekozen een plaat van uh, Bram Vermeulen. Dus ik zou zeggen, zet je koptelefoon op ja. en, uh, en, en, en luister. Maar is dat niet oh, ja. speciaal voor Toen jou? Oké. Okay. Ik denk ook dat het wel een Dennen blijven steken Een ander stuk Ligt in Italië Aan zee Weer een ander deel Is in Lelande Gebleven Ik neem steeds minder Van mijzelf Nog mee Zo heb ik Als ik weg ben En ik weer terug moet naar daar waarvan ik kwam. Om dan weer thuis te weten dat waar ik heb gezeten. Ook deze keer natuurlijk zijn deel. Van mijn er is een deel van mij in jouw ogen blijven steken. Een ander stuk zit in de lijnen van je huid, weer een ander deel is in je handen gebleven met steeds minder van mijzelf kom ik uit zo heb ik als ik weet Dat hakt erin, hè? Ja? Ja. Is een, uh, ik denk een fel miskend kleinkunstenaar. kunstenaar. Maar waarom, Mark? Freek, Freek, Freek, Freek heeft, uh, Freek heeft de, de ereprijzen opgehaald. En er hebben te weinig mensen ooit uh, ingezien hoe raak zijn teksten waren. Dit is Bram van Vermeulen met het uh, nummer Verlangen. Waarom ja. hakt het er bij jou in? Nou, als je me een spiegel voor zou kunnen zetten, Velkreng, heb je dat nu gedaan. Stilte is voor jouw rekening verder. Maar het was een mooie mooi spiegel. Jepel. Overal een stukje achterlaten. En op een gegeven moment ben je. Dan, heb, dan, dan ben je van anderen. Overal is een stukje van je. En zo zal dat ook wel zijn eigenlijk. Het is, het is een prachtig lied. Ik, ik, ik wist bijna dat je dit zou spelen. Dat, dat is wel grappig. Goeie smaak heb je. Ja. ja dat is dan grappig. Ik probeer je zo in zo'n interview... eigenlijk zo'n beetje... Mart te ontleden... maar uiteindelijk ben je met... Had ik gewoon ook het nummertje kunnen instarten. Nee, want we hebben hele... Uh, we wezenlijke zaken van... Uh, het leven van jouw gast van de avond... hebben we uh, doorgenomen. Niet dat we ergens uitkomen... maar dat, dat doet er ja. verder ook niet toe... Je drinkt heel weinig wijn, maar je had straks een, een biertje al. We ja, hebben meer een bier drink, maar... en dan ga jij rustig door op je bier. Maar um, ja? je, je hebt dus echt overal dingen achtergelaten? Ja, natuurlijk. Dan heb je dingen achtergelaten. Maar dat is niet zo erg. Dat zit in je leven vast. Dat, is, dat geldt voor iedereen. En wat je meeneemt, dat, uh, dat koester je. Maar het gaat over landen natuurlijk. Jij bent onderscheid. Ja, ook hij zegt het ook. En dat ook. Mooie Italië, Lelanden. Ja, ik heb ook mijn passies en ik heb ook mijn leuke dingen. Maar het gaat ook over vrouwen. Twee ja, er zijn er twee geweest in mijn leven. Ik ben, ik ben, ik ben twee keer getrouwd. Ik heb een, de grote fout gemaakt door te gaan scheiden. Want dat vind ik een grote fout. Dat is, dat is een zwakte van een mens als je, als je daaraan toegeeft. En dat wil niks zeggen over de... Uh, over mijn tweede vrouw. Want daar ben ik buitengewoon gelukkig mee. Maar waarom ben je dan gaan scheiden? Ja, omdat ik op dat moment geen dingen aan kon zoals ik ze aan moest kunnen. Dat, uh, het, het liep zoals het liep. En ik heb er, maar wat voor dingen kon je niet aan? Ja, dat, dat, dat gaat te ver. En ik wilde er eigenlijk ook niet over praten. Ja. En dat niet omdat ik daar uh, zelf zwak in ben. Maar ik vind dat niet netjes ten opzichte van de anderen. Dan praat ik over anderen en die hebben daar niets over te zeggen. Dat, dat is dus. Ten opzichte van Willemien vind ik dat niet eerlijk. Klar. Dus praat ik er niet over. Ik acht haar zeer. Mooi. Ja. Maar goed, er zijn dus landen en twee vrouwen... en daar heeft Mart veel achtergelaten. Ja, maar ook, ook dingen meegenomen. Ook dingen geleerd. Ook dingen uh, opgestoken. Ik heb, een, ik heb de mazzel gehad dat ik, dat ik als sportman vroeg geblesseerd raakte. En toen voor een camera neergezet werd door bovenspraak. En die zei als het rode lampje gaat branden moet je gaan praten. En wat je zegt dat maakt je zelf uit, zei hij. En ik, dat heeft me overal gebracht in de wereld. Ik heb overal reportages gemaakt. Ik heb dwars door culturen heen gegaan met mijn open ogen. Met mijn geloof in hoe, hoe eerlijkheid in elkaar zit. Ik heb mensen leren kennen, culturen leren kennen, landen leren kennen. En wat, wat is het begrip thuis voor jou dan? Ja, dat is, dat is, ik was al bang dat je daar naartoe ging. Thuis is een koffer, zei mijn vader wel eens tegen mij. Jouw thuis is je koffer. En daar zat hij niet ver naast. En dat heb ik eigenlijk nog steeds. Ik vind het fantastisch om op Schiphol aan te komen. Iedere keer weer, waar ik ook vandaan kom. Op het moment dat ik Schiphol zie liggen. Dus fysiek. Je hebt dat, dat drassige, natte land heb je onder je. Je vliegt aan, je bolderbaan, schiphol, en dan denk ik, ja, dat is het. Dan kom je in de file te staan, en dan steken mensen hun middelvinger naar je op, en je wordt uitgescholden, en dan denk ik, yes, ik ben thuis. En dan heb ik meteen hetzelfde gevoel, en over drie dagen ben ik weer weg. Maar dat thuiskomen is eigenlijk het belangrijkste van alles. En hoe meer je reist, en hoe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 Dat, is, dat is omschrijf je goed. Maar dan kom je thuis en ik heb het in je boek gelezen. Dan zegt je vrouw tegen je: Bol. Dat heeft meer te maken met de omvang van mijn middenriff. Maar... Dat is je koosnaam, Bol? Ja. Als Karen s een ochtend wakker wordt, dan zegt ze: Nou, Bol. En hoe noem je haar? Dat zijn privédingen. Jij ah. heet geen verlinde. Dus dat nee, dat nee, ik nee, weet. maar ik, doe, omdat ze, ik vind Bol een hele mooie ja, naam. Of Bolly, ja. zegt ze ja. tegen me. Ja, dat is. Dat is... Ja, ja, Waarschijnlijk hebben mensen dat onderling, dat, dat ze elkaar zo noemen. En zij zegt bol of bolly tegen me. Nou, zo so be het. En ik accepteer dat. Dan, we, want we zitten bijna aan het einde. We hebben nog 1 nog minuut 50 ongeveer. En Wat vreselijk. We hebben natuurlijk verteld over dit hotel en over de buurt en over John Lennon. Maar dit is natuurlijk ook het hotel waar Herman Brood van afgesprongen is. Ja. En ons nummer eindigt, al of ons, ons programma eindigt met de tune van Saturday Night. Uh -huh. En nu weet ik dat als ja, jij als geen ander mooie uitsmijters kan... Ik sta zetten. op lijn 24. Hier, 300 meter vandaan. En Herman komt naar me toe. En Herman zegt tegen me... Hé, hey, Maart van der Sport. Heb jij twee geldjes voor me? Ik zeg, Herman, wat heb je nodig? Twee geldjes. Ik geef hem 50 gulden. Want ze praten nog in de tijd. En hij geeft me een doek... van 1 bij 2 meter. Wat moet ik met dat doek... Dus ik geef dat doek weer aan iemand die ik verder in de Beethovenstraat tegenkom. Ik zeg, wilt u dit hebben? Dit is van Herman Brood. Dat geef ik. Dat heb ik drie keer in mijn leven gedaan. Dat ik een groot werk van Herman Brood... omdat Herman geld nodig had. En dan gaf ik hem dat, want we waren bijna buren. Hier, recht tegenover dit hotel. Totdat hij op een moment naar me toe komt en zegt van... Hé, hey, maak van de sport. Ik heb wat voor je. Ik zeg, wat heb je dan, Herman? Hij zegt, waar... Doe jij je brood in? Ik zeg: waar doe ik mijn brood in? In een trommel, zei hij. En hij haalt een groen trommeltje, haalt groentrommeltje uit zijn tas en geeft me dat. Ik heb dus een broodtrommel. Fantastisch door hem getekend. Dat is de mooiste herinnering die ik had aan een man die ook vrij was. Hij verkoos het om in dit hotel van het dak af te springen. En ik verkies het om zo direct de gang uit te lopen, de lift te nemen naar beneden te gaan en dan op een gemak naar huis te rijden en te gaan slapen in een vrij land. Ja.